Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Meer vluchtelingen dan ooit wagen de oversteek naar Europa via Italië. Dat zegt de directeur van de Europese grensbewaker Frontex. Volgens hem komen er tot 14 keer zoveel vluchtelingen naar Italië via Libië dan er van Turkije naar Griekenland gaan. Die toename zou vooral komen door het vluchtelingenakkoord tussen de EU en Turkije, waardoor veel minder mensen de reis via de Griekse route maken. In Brussel is vanmiddag topoverleg over de gevolgen van het brexit-referendum. Voor het eerst praat de Britse premier Cameron... met andere Europese leiders over het vertrek uit de EU. Cameron heeft onder meer een ontmoeting met premier Rutte... omdat Nederland voorzitter van de EU is. De regeringsleiders gaan praten over wanneer Groot-Brittannië... het vertrekproces in gang zet. De meeste EU-landen willen dat Londen er haast mee maakt. Maar premier Cameron wil het overlaten aan zijn opvolger. Mogelijk wordt die pas in oktober aangewezen. Nog nooit hebben de Rijn en de Maas in juni zoveel water te verwerken gekregen. Dat komt door de enorme regenval in Duitsland, België en Frankrijk. Volgens Rijkswaterstaat levert het geen grote problemen op... al staan op sommige plaatsen wel de uiterwaarden onder water. Steeds meer jongeren worden vrachtwagenchauffeur. Voor het eerst in jaren zijn er meer jongeren die de mbo-opleiding doen. Dat komt volgens Transport en Logistiek Nederland goed uit... want er zijn de komende jaren 10.000 nieuwe truckers nodig...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 Morgen ook wat zon, soms regen. Het gaat morgen vooral aan de kust stevig waaien. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A2 Utrecht Amsterdam tussen Apkoude en Holendrecht 5 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Van Zandvoort op Zondag met Felix en Ain't Nobody... uiteraard naar nou het origineel van Chaka Khan. 6 over vier, welkom terug. Wat gaan we in de derde uur allemaal doen, Cor? Ja, maar ongeveer kwart over vier hebben we even weer... het pitreport van de Formule 1. En we hebben om half vijf het dier van de week. En we hebben het gedicht van de week om kwart voor vijf. Kan je daar alvast wat over verklappen? Over welke van de drie? Nou, het gedicht. Het gedicht. Ik ben het, benieuwd. Ja, het gedicht van de week, dat gaat over een meisje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 dit is weer heel wat nieuws rondom Max en de andere Formule 1-rijders. Hoi naar deze van Dua Lipa.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 Slide. No! Yes! Unbelievable, Max. Unbelievable. You are a race winner. Fantastic. What a dry debut. Thank you very much, Christian. Check your radio in the zone. Voor zon, Zee. en heel veel zomerhit. Dit is ZFM Zandvoort. in the morning yeah. Van de weers van Max Verstappen in Spanje. We hebben we mishalve van genoten. Alf Moe en Armin van Buren, hoor je erachter. Toto. tot! I like your style. Grips on your ways front way, back way. You know that I don't play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 Die daar allemaal naar een uh, leuk huisje zoeken. En er zijn ook nog negen honden en zes konijnen. En die wachten allemaal. En als je ook die konijntjes bekijkt. Ja, zo lief, hè? Zo een, lief een klein konijntje. Zo lief klein konijntje. Met van die hangoortjes. Oh. En, en, en, en dan denk ik ook van ja, weet je, die dieren die verdienen gewoon een beter te huis. Weet je, we hadden een aantal weken geleden hadden we het dier van de week Dolly. Ja, ja, Dolly. ja, en, ja die loopt die nog steeds rond in de studio. Ja, dus die is uh, we uh, wel geadopteerd, ja, he, Dolly, he, goed. Ja, Dolly, die is geadopteerd.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 Ik denk, ga gewoon een keertje langs of bij het uh, dierenthuis Kennenbalans aan de Keesomstraat nummer 5. dadelijk om kwart voor vijf het gedicht van de dag. We gaan weer even paardrijden, hè, straks. Goed, kwart voor vijf. Ja, ja, ja, ja, ja. Dat allemaal op de zondagmiddag bij CFM. Nog een half uurtje in dit programma. Goedemiddag. Now all you and you love I want to with me. The bigger the people The bigger the bigger the I'm a liar De classic is er toch, hè? Yo, de de cabbands en C-Oeps ups, hug your heads. Dat allemaal bij CFM's Alphorts. Nou, we gaan uh, lekker genieten van het mooie weer vandaag. Met duel en corazon. Hier is Erik Iglesias. Solo in tuo oog. Yo quiero acabar. Todos estos besos. Que te quiero dar. A mí no me importa.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 Que te ik maak me me importa que vivas con él, porque sé que mueres. Con poderme ver, mujer, ¿qué vas me geen zorgen. Wat ver. Si te quedas o te vas, si no, no.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 Lijkt me zien goed maar dat je weet.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 Zeg me wat je wil, dan wil ik staan en wordt je stil. Zeg maar wat je wil, dan wil ik zeg maar je stil. Ik neem je mee, neem je mee op reis. Neem je mee naar Rome of Parijs. Ik lijp misschien slimme koel doordat cool, je weet wat ik nu voel.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 Jij zit er nog wel een paar weken, al met nog op vakantie. Hoor je jouw gedicht dan wel langskomen? Ja, en misschien dat ik hem wel herschrijf, dan zie je. Dan wordt hij meteen weer herschreven door Cor. Ja, heb jij nee, nee, weer, nee, nee. Heb dat? Jij weer, heb jij dat Nee, gewoon het snel houden dan, hè Cor? Ja. Ja, toch? Oké, okay. redactie voor jouw gedicht van de dag. En een sangje even doen, dat hebben we, hè? He. Lekker, heerlijk, hier zijn de Kings. The Taxman's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 Is <laughs>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 Are we there yet? Meet me at the sunset Summer will be all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 Dat is uh, Duitsland tegen Slowakije. Oh, Duitsland moet het Duitsland, dan ja, ja. En vanavond om uh, 9 uur dan spelen de Belgen dan. Uh, ja, toe. we zijn toch wel een beetje voor België. Ja, nou. België tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. België zijn een beetje reserves reserve in Nederland. Nou, de Frans zijn in ieder geval uh, door naar de kwartfinale. Je hebt nog uh, wat ander nieuws.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 met Zet hem in je agenda. Tropische cocktails. Maar eerst volgende week natuurlijk. Ja. Italia uit Zandvoort. Met ook een uh, mooi festival optreden van uh, Ruud Jansen en zijn band. Ruud Jansen Baggerband? Nee, oh, dat, dat is andere. weer een ander. Baggerband. Ja. ja. Solliciteren is dat toch? Ja, ja je, moet solliciteren. je moet solliciteren. Nou, kort, dankjewel weer. Ja, dankjewel je voor jouw uh, muzikale bijdrage. Ik Graag gedaan. Geheel. Ik heb af en toe ook een klein beetje meegebabbeld. Jo, jo, jo, jo, jo. jo. Ja, we hebben en, nog geprobeerd die jur te bellen. Maar dat lukte niet. Dat lukte helaas niet. En we hebben ook nog geprobeerd mensen te bellen... van het Culinaire Zandvoort Festival. Maar die hebben het veel te druk. Die hebben het te ruik, ruik, veel te druk, want die hebben ook de telefoon ja. niet op. Oké. Okay. Dus ja, helaas. Fijne zondagavond, bedankt voor het luisteren. En volgende week, dan zijn wij er weer op de zaterdag. Tot dan. Dag. Doe. Doei. Some things in love are bad. They can really make you made. Other things just make you swear and curse.